Bondscoach Ronald Koeman heeft een aanbod van FC Barcelona afgeslagen. De Catalaanse club wilde Koeman per direct hebben als hoofdtrainer. Hij zou dan de plaats innemen van Ernesto Valverde, die al lange tijd onder vuur ligt. Maar Koeman blijft voorlopig bondscoach van Oranje, zegt hij tegen de NOS. In zijn contract met de KNVB staat dat hij de mogelijkheid heeft om na het EK komende zomer naar Barcelona te vertrekken. Een club waar hij graag nog als trainer wil werken, maar een overstap voor het EK ziet hij niet zitten. Het weer. Vanavond en vannacht is lokaal nog een bui mogelijk. Minima tussen 3 en 5 graden. Morgen veel bewolking, maar ook hier en daar zon. Het wordt ongeveer 8 graden. De dagen daarna is het wisselvallig en zacht. Met maxima rond 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 ...van de Downtown Dance Show met deze drie mannen. Drie vrienden moet ik zeggen. Gerald Drummond, Rodney Gibson en Van Holland. Uh, ze zetten elkaar kennen in het Amerikaanse leger... ...en besloten na hun diensttijd uh, nou, iets anders te gaan doen. Oh, we... Niet zomaar een maandje te zoeken, maar inderdaad een bandje op te richten. En dat werd Simple Pleasure met een uh, eerste LP. Die kwam uit in 1992 en van die LP hoorde je het nummer... ...Where do we go from here? And where do we go from here? We're going till midnight. All night long, hier bij de Downtown Dance Show. Met de volgende plaats van The Invisibles. Geïnspireerd door het uh, Nintendo spel Donkey Kong. Dit is Donkey Kong. Catch you in the break. Yelling everybody Listen, I've got something to say Rock and roll Yeah Donkey yeah. Kong Do it Get to hit the brakes And pop, rock, roll Rock and roll Yeah Donkey yeah. Kong Do it Get to hit the brakes And pop rock Kong I've been hearing many talk about the bears in this town I hear they party yeah, to party Till the park loads down So let me tell you why I'm here without a further delay Took the boat six weeks to get here and I need some play. And with that comb made one hell of a catch. From the there came this doll they called Miss Cabbage Patch. And for a minute we could see she made his eyes real cold. Until he took her on the floor and made her rock and roll. Het bandje van drie vrienden Eugene Cooper, Michael Johnson en William Burke. Ja, ze hadden alle drie hun eigen carrière, zeg maar. maar... Tussen 1984 en 1986 dook ze af en toe de studio in voor het opnemen van wat uh, hip hop plaatjes waaronder deze. Donkey Kong deed is onder de naam The Invisibles. Eugene Cooper ken je misschien wel uh, van de productie van Chantel met Love Attack en heeft uh, wel de hotline met Humanology. Uh, Michael Johnson, die zat bij Formula 6. En William Burke, die deed productie voor Glasswork in Climax. Maar goed, twee jaar lang fun. Met een wat andere formule van The Invisibles. Lekkere funk van deze Eendagsvlieg. Dit is Kenny James. Ik neem je mee naar 1984 voor deze Gimme a Little Sign. some kind of silence. We'll <laughs> be 12 inch van zo'n eendagsvlieg. Deze Kenny James' Give Me A Little Sign uit 1984. Een heel klein labeltje. Eenmalig een 12 inch gemaakt. Heerlijke funk trouwens. Maar daarna nooit meer wat van deze man gehoord. En dat geldt niet voor de volgende artiest. Want die behoeft eigenlijk geen introductie. De Grandmaster of the Hip Hop. Dit is de Grandmaster Flash. Met Larry's Dance Team. I'm going to go do something this week, Ooh wee on Dance Radio Amsterdam. Come on already, get busy. Grandmaster Flash. Met Larry's Dance Team. En oh, ik krijg zo'n flashback bij deze plaat zeg. Want de eerste keer dat ik deze plaat hoorde... was inderdaad in de roller disco Het Nijlpaardenhuis. Dat was inderdaad een uh, roller disco... in de parkeergras van de Bijkorf in Amsterdam. Daar had je een uh, vrouwelijke DJ. DJ Eva. Professor Elkabas. Dolph Elkabas. En die draaide inderdaad... Uh, dit soort muziek daar... Stond je er lekker te, te rollen op. De rol Lekker te freaken. Het is wel leuk trouwens. Die uh, Dolph Elkebas. Die is uh, later inderdaad in de house gegaan. En niet zomaar. Want misschien ken je hem ook als uh, DJ The Prophet. Begon uh, begin jaren negentig samen met uh, DJ Dano. En BuzzFuzz en Gizmo. Het, uh, het Dream Team. Hij gaf uh, heel wat optredens. En uh, richtte ook zijn eigen platenlabel op. Hardstyle. Ik ben even de naam kwijt, maar... Zo dus zie je maar. Vanuit de hip-op scene kan je inderdaad uh, alle kanten op in de muziek. Even een plaat nou, die goed moest afgestoft worden, breuking. Ik was je niet vergeten, maar moest even goed zoeken. Stond niet bij de 12 inchjes. ik heb alleen de LP van Goody. Breuk je maar horen, goody. We do something. Deze werd aangeboden door breuking. Deze plaat van Robert Whitfield. Oftewel Goody. Zijn eerste LP Call Me Goody. Wordt hier inderdaad het eerste nummer Do Something. Wat denk je wat we aan het doen zijn hier? Freaking all night. En zeker met deze plaat. Even wat afwisseling naar de freestyle. Met deze dame Patria. Nederlands vliegt, dat klopt. Ja, een grote kennisje zeg maar. Daar word je zo meer van. van deze Eendagsvlieg. Deze Patria. Met als backing vocals Audrey Wheeler. Goed verrassend bij een Eendagsvlieg. Zo'n grote naam inderdaad. Maar het was niet helemaal toevallig. Deze Patria is een goede vriendin van Vicky Love. En Vicky Love had natuurlijk met Ron Dean Miller in 1985 een, een bandje nuance. Je kent ze misschien wel van Loveride. Een heel mooi album dat ze uitbracht ook. Sing, Dance, Rap, Romance. Ron Dean Miller, die uh, deed wat productiewerk... en besloot voor Patria twee plaatjes te maken. Waaronder deze, I Miss Your Love. Ik weet niet of er nog wat is geworden tussen Patria en uh, Ron Dean Miller. Dat verhaal gaat niet de ronde, maar... We hebben in ieder geval een lekkere freestyle van haar. En uh, op naar een lekkere oude funk. Yo, yo, this is George Dr. Funkestine Clinton saying you're listening to Downtown Dance Show. He be doing the dog, yo. He gonna make you sick of me. Yeah! Deze man, dat een van zijn grootste hits. Flashlight uit 1977. Deze George Clinton. Nog steeds performing eigenlijk, op zijn 78-jarige leeftijd. Ongelooflijk. Eer goed, eeuw, verleden jaar gaf hij wij al te kennen dat hij rustiger aan ging doen. En dat heeft hij ook gedaan inderdaad. Want voor dit jaar bijvoorbeeld is zijn eerste concert pas eind mei. En niet in Nederland, maar... In de United Kingdom samen met uh, Roy Ayers. Hij kan het toch niet laten, maar. De laatste tour was voor hem echt uh, de afscheidstoernooi die hij gaf. Mag ook wel. Tegen de tachtig man. Uh, mag je wel een keertje op je lauren gaan rusten. En dat moet hij volgens mij wel kunnen hoor, met zijn hele oeuvre. Deze George Clinton. We maken even een sprongetje van 1977 naar 1984. Dat was het jaar dat uh, die Egyptian lover samen met een van zijn beste vrienden... ...Jamie Jupiter in de studio zat. En we waren gewoon een beetje wat, uh, aan het freaken. En Jamie Jupiter moest toen naar dienst. Hij moest inderdaad in de Amerikaanse dienstplicht. Hij is ook nog gestationeerd geweest in Duitsland. Maar op de achtergrond thuis... ...was in de studio die Egyptian Lover aan het werk... ...om deze plaat af te maken voor Jamie Jupiter. En toen hij terugkwam uit de diensttijd lag daar deze 12 inch. Dit is de Computer Power... Inderdaad ...op zijn eigen naam deze computer power... ...op de naam van Jamie Jupiter... ...beste vriend inderdaad van de G Egyptian Lover... ...en ze toeren nog steeds uh, vaak samen hoor. Is uh, veel in de studio ook te vinden... ...maar ook on stage... ...samen met uh, Greg Broussard zoals de uh, Egyptian Lover heet. Maar dit is dan de enige plaat die onder zijn naam officieel geregistreerd is. En ik weet dat hij uh, heeft meegewerkt aan meerdere platen van Egyptian Lover... Weer credits heeft die man eigenlijk wel verdiend. Volgende artiest die hier klaar ligt op de draaitafel. Ja, een grote man inderdaad deze. Kashif. Bracht inderdaad in 1983, als ik het goed heb, zijn eerste album uit. Genaamd Kashif. En gelijk een paar klappers zoals uh, I just gotta have your stone love. Maar de 84 kwam je uit met zijn tweede LP. Send me your love. En daar is dit een klapper van. Baby. Don't break your baby's heart. I'm mm -hmm. Deze hoorde je meestal niet in het Nijlpaardenhuis inderdaad. Er waren andere tenten voor waar je deze plaat kon horen. Zoals de Schakel, de Bok, de Flora Palace. Dit is de plaat van Kashif, Baby Don't Break Your Baby's Heart. Your baby. Inderdaad, over het Nijlpaardenhuis gesproken, je had gelijk uh, mug. Scantrakes is inderdaad het uh, label van uh, The Prophet. Of, uh, oftewel uh, Dev. De DJ toen de tijd uh, bij het Nijlpaardenhuis. Daarom krijg je deze plaat van Absolute. Je wou horen een cheap shot. Here it is.